Goedemorgen, mevrouw. Uh, ze... Nou, kijk, zuster Clivia. hebben meneer Bordeval. Ook een paraplu aan het kopen. Dit is het bloze visserstje, zo. Ja, wat kost die? Wat kost? 39,40 eh, 39,40. Dat, uh, 39, dat lor. Dat... Nou, dan denk ik echt dat ik mijn eigen paraplu nog maar een potie hou, hoor. Ze zijn mij te duur. Die hap is mijn te groot. Dag, zuster. Eh. Het is jammer. Het is heel jammer,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 Aanraden. Oh nee? Nee. En wilt u hem toch misschien even demonstreren voor mij? Eh, uh, ja, het is vrij eenvoudig. Kijk, hoeps. Zo, hoest eraf. U drukt op de knop en dan komt het uitbloeser. Hoeps. Zo, even. Oh. Ah, ze weet. Oh, <laughs> ja. Dat is geweldig. En nou er weer in. Ja. Kijk, nou moet ik u een bekentenis doen...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 Gewoon zo bloeiende vrouw. Nee, wat zou u zeggen? Van deze, hè? Kijk dus. <lacht> ja. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> Kijk, u draagt hem, wacht, ik zal het u even demonstreren. U draagt hem met de mondmuts, voelt u? En dan heeft u bij wijze van spreken een stola. Zo, om en erbij, om en erbij dan. Zo, hé, hey, ja. Kijk, nou ben ik toevallig, ben ik een man, hè? Maar u krijgt toch enigszins een indruk als u mij... Kijk, van de ditten, dacht ik.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 Op oh. heden, Gaat u dan toch even zitten? Ja, ah, hoezo? Ja, knap. Ten slotte ben ik verpleegster, nietwaar? Oh ja! Misschien kunnen ja. wij daar even iets aan. Oh, ja. knappen. Ja, ja, ja, ja. Zo. Huh. Waar is het hier? Ja, ja. Zo zeg iets meer naar rechts. Oh, wacht is even. Ja. Deze. Nou, oh, ja. Ja. ja! Zie, daar heb ik hem, ja. dat dacht ik al. Uh, Kunt ja. u even wat ontspannen en het hoofd laten naar voren? Ja. ja. Hoeft niet overdrijven, maar alleen het hoofd wat naar voren, ja. hè? En u even, kies nog elkaar, en daar komt hij hoor. Ja. Hey. 1, 2, 3, twee, drie, vier, vijf. Nou, ze heeft woensdag een paraplu gekocht, hè? En sindsdien is ze elke dag in die parapluwinkel. Ze gaat hem masseren. En ze brengt een vis... En ze draait voor de spiegel, met de paraplu. En ze zegt, kon ik maar een boltmuts dragen. Hey! man. Baby! En dan ooit kijkt ze niet meer om. Het is altijd meneer de Groot. Ik, ja. de ik mo moet even naar meneer de Groot. En meneer de Groot vindt dat ik zo goed bok en bak. Nou! Zo, waar is de zuster? Nee. Is er niet? Is er niet? Ja, ik kwam Want... alleen even kijken of jullie Zutters. mijn kat ook gezien hadden. Minu. Nee hoor, dat hebben we niet gezien. Nee. Waar is de zuster? Huh? Paraplu, meneer. Ja.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 Komt dit huis leeg, maak ik hier een hotel van. Oh, het zou schitterend zijn. Afschuwelijk zou het zijn. Zuster Clivia trouwen met die enge man, met die enge snor. Daar steken wij wel een stokje voor, hoor. Ja, dat is weer ontzettend egoïstisch van jullie, hè. Dit is wel gruwelijk. Ik begrijp niet hoe jullie dat kunnen doen.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 Geslaagd zou ik willen zeggen. Ik vind het allerliefst. Ik vind het gewoon allerliefst dat je, je zo bekommert om een arme oude wedunaar. Oh, maar, maar ik vind u helemaal niet zo oud. Nee, nee, heus niet. Nee, hey. Vind u me niet oud? Niet te oud? Uh, zal ik even het vuile bordje. Uh...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 Alle reparaties? Ja, ja, het staat wel op de deur, maar even zo goed, we doen het niet. Oh, nee. waarom staat het er dan? Personeelsgebrekwaar, heer, oh, ja, ja. ja. Ja, ja, ja, kijk maar, het is, uh, het is maar een, een, een, een kleinigheid, zie ik wel. Wel, is... nee, nee, nou is het helemaal goed, zeg. Meneer, verlichtings... Apparaten vernielen met ja. een paraplu uit het jaar 1803. Ja, het, het, het, het was maar een ongeluk. Een ongelukje? Ja, ja. ja maar de verlichtingsapparaten groeien me niet op mijn rug. Ja. En, weet u wel wat zo'n ding kost, afgezien van de bende die ja. ik veroorzaakt? Ja, dus, nou, dan ga ik maar naar een andere zaak. Oh nee, maar, je, maar bemoeien... oh nee, meneer, oh nee, zo gaat dat niet als ik dus uitknijpen. Nee, dat wordt voorgoed geblazen. De lamp en de aanlegkosten. Ja, opa. wat? Uh, opa. Oh, ik wist niet dat je grootvaar was. Ik wist niet dat u de opa was van uh, zuster Tivia. Opa, wat is er gebeurd? Nee, ik is het ongeluk met de perreplu tegen die peren. Nou oh ja, het was een ongelukje, zoals meneer zegt. meneer, het heet het toch niet expres? Nee. Niet waar, meneer? Ja, het, het, het, het was een ongelukje. Ja, ja. ja. ja. Opa, ik, uh, ik zou het wel vergoeden, hoor. Het ja. best in orde. Wel nee, Tivia, je hoeft je niet te vergoeden... Ben je maal? Het was toch een ongelukje van meneer. praten we niet meer over. Waarom bent u niet thuis? Ben Gerrit. Ik? Ik ja. ben hier alleen maar even op visite. Oh. Nou, ik zal maar gauw naar huis gaan. Ja, ja Europa. Ik zal ja. gauw naar huis gaan. Spuur zeg ik maar gauw naar huis gaan. Dag, opa. Ja. Ga naar huis gaan. Ha. Het is zo'n aardige oude baas. Hè? Ja, ja, maar ik besef het helemaal niet dat het je opa was. Maar het is mijn opa ook helemaal niet. Oh nee? Oh nee, het is Gerrit opa. Oh. Ja. Zo. Nou, zeg, ik zal dat uh, ding wel vergoeden hoor. Och. Die dat, dat, uh, zeg ja. maar, wat zie ik nou? Wat dan? Het is bij vijven. Oh. Ja, ik, ik moet naar huis. Ja, zeg. kom je, manteltje. Zo, pas op je kapje. Het slipje, moet Ja, er slipje, nog ja. Zo, zo, zo, fijn. Zo. <laughs> nou hoor, dag meneer de Groot. Ah, uh, ah, uh, toch. Oh, dag. Johan. Dag, mijn goede vee, adieu, tot morgen. <laughs> een bijzondere vrouw, een bijzondere vrouw. Uh, ah, meneer, toch aan de paraplu? Niet te kneudel, man. Niet de kneudel, nee. Nee, nee, nee, nee. Die eenvoudige zwarte van 19 gulden. Ah, juist. Prachtig, prachtig. Kijk ah. eens. schattige paraplu. Laat je met deze hoed? Ja, zoals dan goed. Oh, ja, zo is het toch ah. goed, laat je maar. Ach ja, ik ken zuster Clivia al sinds jaren. Acht jaar? Sinds mijn buurvrouw?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 Nou, nee, nee, dat denk ik toch niet. Ze zal best willen trouwen als de ware Jozef maar komt. Oh, juist, ja. Ja, kijk, ik ben wedunaan. Ik dacht... Euh, nou ja, kijk, als u denkt dat het voor mij te hoog gegeven is... moet u het zeggen, dan, doe ik, dan begin ik er niet eens aan. Ja, veel kans geef ik u niet, hoor. Oh. Nee, zuster Clivia, met dat charmante accent. Aan iedere vinger kan ze zo tien, twaalf van zulke mannen krijgen. Oh, oh ja. Ja, maar hoe denkt u dan dat ik dat zou moeten aanleggen, hè? Huh? Huh? Nou ja, u zou bijvoorbeeld kunnen beginnen met er een vrij geschenk aan te bieden. Wat? Huh? Voor u, een bijzouw, ja. Een mooie bondmantel. Een bond?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 Zuster, u gaat toch niet trouwen met die meneer? Dat zei ze toen? Oeh, nee, helemaal niet. Ah, gelukkig. Nou, <t> ja, toen zei ik, u moet het vooral niet doen, want uh, we vinden het allemaal een enge man. Nou, toen werd ze neidig. Ik zei, uh, hij lijkt me onbetrouwbaar. Nou, toen werd ze nog kwaaier. Zie je, je mag niks kwaad van hem zeggen. Misschien moeten we het anders doen. Nee, nee, nee, dat is gemeen. Wat dan? Wat dan? Nou ja...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 We lijden er allemaal onder. Ja. Hé, hey, Jet? Ja? Het bel? Ja, nou. En dan dat afschuwelijke eten wat ze kookt. Oh ja, altijd dat koude, opgebakken aardappel. En zo slordig, nooit netjes in huis. Ja. Maar het allerergste is dat bazige, dat humeurige. Oh, is er iemand op de gang? Nee, die meneer is weg.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 Is de cake ook wel lekker, Johan? Ja. Hij is ook wel lekker. Ja. Droog en lekker. Ja. Oh, toch niet te droog? Nee, maar... Kijk. Ik, ik wou het eigenlijk niet over de cake hebben. Ook niet over de bocchie. Ik wou het eigenlijk... over mijzelf hebben. Uh, ik wou het ook eigenlijk over jou hebben...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 Ah, weet, nou, dan moet ik nog even lachen. Zeg. Ja. Dat vind ik groot zeg. Maar waarom moet je zo lachen? Heb ik wat heks gezegd? De mensen niet in de stik. Ik moet je nou eens even wat vertellen, hè? Jij moet het eens even horen. Dan net toen jij in de keuken was en ik in de gang stond, hè? Toen heb ik die mensen, die mensen, horen praten over jou. Ja, De ingenieur en Gerrit en Jet en die jongen, weet ik veel. Ze wisten niet dat ik in de gang stond en alles hoorde. Al over mij? Ja. Toch niks lelijks. Dat kan niet. Dat kan niet. <laughs> Weet je wat ze zeiden? Ze zeiden ze zei dat jij een feeks was en een nooit onder je rijden Ja, je verzet het. Ik, ik zweer het. Ik, ze, ze zeiden ook, man. Ze zeiden dat jij altijd een slecht komt, en vieze komt. Dat was één keer! Maar ze zeiden het even goed. Ze zeiden trouwens dat je zelf ook niet meer proper was. Ja, ik geloofde het niet. Ik weigerde er een woord van geloven. Zeiden ze dat? Ja. O Over mij? Ja.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 Ja, je hebt vijf kamers allicht. Is daar een logeerkamer bij? Ja, ja, ja. Natuurlijk, ja. Nou, uh, ga dan maar. Ik ben zo gelukkig, lief. Ja, ik ben zo gelukkig. Tot ja. straks dan. Ja, we... dag. Wat vreselijk, Lorre. Wat ontzettend dat zijn. Al het waar Is je de zuster? Ja, die is weg. Voorgoed? Ja. Ja. Ik bedoel. Ja, voorgoed, goed. Ja? En ik ga met me mee. Voorgoed. Wat? Wat zegt u, zuster? Dan hoeven jullie nooit meer koude gebakken aardappel om te eten. Oeh ja, heeft alles verteld. Heeft alles opengeblieft. En dan zijn jullie die bazige voor voorgoed kwijt. Zusters, zuster. het is ons verteld wat we zeiden. Dus het is waar. Ik had nog zo gehoopt dat het niet waar was. Maar het is niet waar. Het is een misverstand, zuster. Een misverstand, zuster. We, we nemen het niet zo. We bedoelen het helemaal niet zo. Wat gaat u nou doen met Lorre? Mijn tandenborstel halen en mijn nachtpot en ik neem Lorre mee. Ik ga trouwen met meneer de Groot. Ja, maar als we het nou allemaal eventjes uit mogen leggen, dan is er helemaal niks in de hand. Zuster. Zuster, er zat een heel verhaal aan vast. Ja. Wat is er? Huh? Zucket, hè? Zeg het, weg. Ze gaat met hem trouwen. Hij heeft alles over verteld. Alles wat we gezegd hebben over haar. Maar dat is toch zo weer recht te zetten? <gülý <gülý> nou, ons is het niet gelukt. Misschien bij jou. Maar ons dus, is het niet gelukt. Zult, zult het, mijn... het is allemaal afschuwelijk misverstand. En we wilden dat u wel... Hebben jullie het gezegd? Van die koude aardappel? Of niet? Ja, ja dat is we wel. Maar. Maar hebben jullie het woord fakes gebezigd en wazig? Ja of nee? Ja, maar dan weet ik nu genoeg.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 Ja, zuster Clifia is heel moeilijk te spreken. Ja, ja. ja, ik kom. Ja, ik, gaat u maar. Ik zal deze brief wel overhandigen. Gaat u, gaat u, ja. Hallo, ja. Hallo. Wat, alweer? Ja, goed. Ik kom direct de auto wegzetten, ja. Kalm aan, u schreef niet zo meneer. Ja. Zo. zo. Clifia! Oh, daar ben je al. Ja, Clifia, ik moet even de auto wegzetten. Maar zo terug. Opa, Opa, Opa. Heb je het al gehoord, Opa? Nee. Wat? Ik ben weg. Ik ben nou hier. Ah. Waarom? Ja, dat zou ik u een andere keer wel eens vertellen. Dat, dat duurt allemaal zo lang. Uh, wat komt u doen? Hey? Oh. Kom even laten zien. Dat u in, in, in een andere zaak wel konden repareren. Voor 1.35. golde 35. Zo zie je. Oh. Wat ontzettend. Oh, waar? Hij was de vorige keer al zo verschrikkelijk. Maar kom, kom gauw mee. Ja. Kom, er is een achteruitgang. Kom kom door, door, de weer, weer. door de berg. Door het berghok. Kom gauw. Komt er zo aan. Vlug, vlug. Zo, ben ik. Zeg, wat is dat wat, zeg? Wie heeft dat gedaan? Ik. was een ongeluk. Het spijt me ontzettend. Ja, het spijt me. Wat schiet ik daarmee op? De verlichtingsornamenten groeien me niet op de rug. Weet je, wel hoeveel zo'n ding kost? Als je daardoor al kwaad om bent, dan, dan kan ik beter weggaan. Oh, nee, nee, ik lief. Ja, niet weggaan. hij voor kwaad wordt om zo'n prul. Hey. <laughs> wat? Ik wil eerst even de kat uit de boom kijken. Ja, weer die kat. <laughs> maar wat krijg jij morgen van mij? Een mooie bommuts. Ah, en nou is het van mij...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 Toen ik hem zag, was hij nog niet dood, maar ik weet natuurlijk niet of hij nou nog leeft. Zeg ook, waar is mijn kant? Laat me los, wat is dat nou? Laat me los? Wat is dat nou? Laat me mijn eik af. Kom. Hier is de sleutel. Sleutel? sleutel? Ja. Van dit huis, heet. Ja, dat is waar moet zo. jij dat mee? Aan de zuster geven. Ja, want ze komt weer thuis. Ze komen allemaal weer thuis. Oh, oh nee, geen sprake van. Geen sprake van. Nou, ja, dan weet ik niet of u de kat nog wel ziet. Hè? Wat dan? Ja. Heb jij hem dan? Zeg op. Zeg op. Zeg op. Zeg op. Zeg op. Zeg op. Zo. ze komen allemaal weer thuis. Ja, yeah. ja. ja. het is allemaal best. Ja. Als ik mijn eigen poeter Loris maar weer krijg. Ik wil mijn lieve poeter Loris weer terug hebben. Mijn ja. eigen oh, bloedje. Zo, oh, okay. so, alstublieft mevrouw. En dan krijgt u nou nog een kwartje van mij. Alstublieft, een beetje het moed, Veel plezier ermee. Zijn je daar ook? we eens kijken. Ah, prachtig. Mooi zo, weer een kneulel verkocht. Dat is al de vijfde vandaag. Zeg, wordt het langzamerhand niet eens tijd dat jij de mokken gaat bakken? Ja, Johan. Mooi, mooi, mooi. En wat krijg je overmorgen van mij? Een mooie bondmuts. Zo is het ook. Vivi en opa. Vivi en opa. Wat is dat? Ja, in het berghok, door die deur, wat, wat is de, wat is ja, de bedoeling hiervan? Nee, ik heb mijn kat gekidnapt. Ja, je hebt op de oh. scholie geleefd. Samen met mijn kat oh. ontvoerd. Er is hier helemaal geen kat. Nee. Oh. In het berghok, in het maanke. Wat moet dat? Wat moet dat? Nee, nooit! Ha? Wat een werk, yo! Je mag mijn huis niet binnendringen. Laten we verder in zijn. Ik doe het nog even. Ik ga het op de stap bezorgen. Ja, dat is wat ik Heb hier ja. nog nooit een kast? Ja, ja, ja. Je wel in per hoop in het ja, mandje. Ja. Gaan ze maar kijken. Daar ben ik ja, nog niet aan. Waar ben je? Ik ben nog zie je. We zijn allemaal beschuldigd op de kop te van een vuile diefstal. Wat zet het voor? Wat? Nee, ik ben zelf in een berg op zijn. over mijn lijkl. Je komt er niet in, Oh, oh, oh, Clivia, dit was een aanloop voor Ik bedoel, hij is gekomen op de bokkingvellen. Ik heb hem bewaard tot de rechtmatige eigenaar kwam. De bondmuts. Wat? De bondmuts, daarom wou je niet dat ik in het berg al kwam. Pas, mag ik een bondmuts vandaan? Nee. Monster! Nee, helemaal niet. Ik ben te veel dierenvriend daarvoor. Ik wil niet over mijn hart verkrijgen. Wat ga je doen, Clivia? Wat je. Uh, Clivia, je hebt me nog niet eens die twee verlichtingsornementen betaald. Clivia, ja.